10 uur jobboot met het NOS-journaal. De Levenseinde kliniek werkt zorgvuldig en volgens de wet. Dat is het oordeel van de regionale toetsingscommissies die de eerste 26 euthanasiezaken bij de kliniek onderzocht hebben. Dat zegt voorzitter Schildens van de commissies zo direct in Nieuwsuur. Sinds de start van de Levenseinde kliniek in maart vorig jaar... stierven 104 mensen met hulp van een arts en een verpleegkundige... De overige euthanasiezaken worden niet door alle vijfde regionale toetsingscommissies bekeken, maar door één commissie zoals gebruikelijk. Volgens voorzitters Schildens is dat voldoende. Nu gebleken is dat de levenseindekliniek zorgvuldig en volgens de wet te werk gaat. Bij de Haagse Kliniek staan momenteel 187 mensen op de wachtlijst. De gemiddelde leeftijd van de patiënten die het afgelopen jaar stierven was 76. De jongste was 38, de oudste 99. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en bemiddelaar Brahimi hebben hun frustratie uitgesproken over de slepende oorlog in Syrië. Ze spraken in Zwitserland over het conflict en brachten na afloop een gezamenlijke verklaring uit. Volgens de twee gaan de Syrische regering en de gewapende oppositie steeds roekelozer om met mensenlevens. Volgens Ban en Brahimi moet er een dialoog komen tussen een sterke delegatie van de oppositie en een geloofwaardige afvaardiging van de regering. De twee zijn ook bezorgd over het onvermogen van de internationale gemeenschap om een eensgezind standpunt in te nemen. Het conflict dat al twee jaar duurt heeft ruim 70.000 levens gekost. Ook vandaag waren er weer felle gevechten, onder meer bij Aleppo in het noorden. Iedere bemiddelingspoging van Brahimi en zijn voorganger Anan is tot nu toe op niets uitgelopen. In de Eredivisie heeft PSV thuis gewonnen van VVV. Het werd 2-0 in Eindhoven en daarmee blijft PSV bovenaan staan. Heerenveen boekte in Breda de tweede uitzege van het seizoen. De ploeg van Marco van Basten won met 2-1 van NAC... door twee doelpunten van aanvaller Finn Bocason. En Pex Wolle won met 2-0 van Willem II. De wedstrijd Twente-Ajax is nog bezig. Het vier? Vannacht kans op lichte regen of motregen. Morgen overdag droog, eerst grijs, later op de dag ook wat zon. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Cheap tickets, boek je razendsnel op cheaptickets.nl Nogmaals goedenavond, we gaan met plezier nog een dik half uur luisteren naar Jan van Hals en Bas Stigler bij Twente Ajax. Tweede helft, beter of minder? Ja, dat hangt er vanaf welke ploeg je daarin euh, benoemd wil zien, nou, maar qua wedstrijd. Het gaat in ieder geval wat meer twee kanten op. Het is nog 0-2 voor de duidelijkheid. Waar het ook Twente heeft wat kansjes gekregen. Zo even een kopbal via Ver. Dat had maar zo de 1-2 kunnen zijn. Na een doorgekopte bal van Boulikin stond hij redelijk vrij. Op een meter of 6-7 voor het ajax maar Kopte de bal recht in de handen voor, van Vermeer. Dat is dan opgeteld bij het kansje van Castanjos En die vrije schop van Hulsje. De derde serieuze mogelijkheid van Twente in deze wedstrijd. En die zijn allemaal uit de tweede helft. Tegelijkertijd aan de andere kant had Sigtasson zo even bijna 0-3 binnengekopt. Uit een hoekschop van Ajax. Die voor het doel kwam. Van dichtbij kon die kopen? Het was daar druk. Hij kreeg toch zijn hoofd tegen de bal. Van heel dichtbij kopte de bal tegen Michailov aan. Je bent altijd geneigd om te denken, keeper had een beetje geluk. Want stond daar tegelijkertijd. Keepers staan nooit zomaar ergens. Terwijl nu Ajax de bal een keer verspeelt op de eigen helft. Dat is wat we Twente dus heel vaak hebben zien doen in deze wedstrijd. Nu doet Ajax het. Het wordt hersteld omdat met name Van Rijn het duel opzoekt en wint van Castanjos. De twee ruzieën nog wat na overigens. Castanjos maakt nog een wegwerpgebaar. Aan de linkerkant van het veld gaat de wedstrijd gewoon door met balbezit voor Hulsje. Die een dubbele bewaking krijgt. Maar ook Sjeun is mee terug. Dan gaat de bal naar Taric Teruggestoken naar Hulsje. Die moet de voorzet geven. Wil zijn tegenstander al de wereld voorbij lopen als hij het staffelgebied binnen wil lopen. Maar daar heeft de Belg geen trek in. Die hem de bal en speelt hij over de zijlijn. 64 minuten op de klok, 0-2 dus. Mooi zal 0-1 in de vierde minuut. weer op 0-2 in de 36e minuut. Maar Twente heeft wel besloten dat het zo gaandeweg deze wedstrijd wat meer wil. Wat trouwens wel opvalt is dat Ajax iets meer de lange bal kiest. Weliswaar gedwongen door, door FC Twente. Een groot verschil met de eerste helft is dat die lange bal nou wat opportunistischer is en niet aankomt. de Twente wat vaker in balbezit is. Hulsje aan de linkerkant van het veld wil de bal naar Jansen geven. Jansen kijkt, kan eigenlijk alleen maar terug. Dat probeert hij zelfs. Maar daar zit Sifels ondertussen. De bal gaat over de zijlijn. Twente mag gooien. Maar in ieder geval is het zo dat Twente vaker en langer met veel spelers op de helft van Ajax verschijnt dan in het eerste bedrijf. Jansen probeert Castaños te vinden, 20 meter van het doel. Castaños vindt geen controle over de bal In de middencirkel wordt die bal opgepikt door Douglas, omdat Ajax inderdaad nu wel vrij veel, vrij massaal achteruit loopt. Tadic aan de rechterkant van het veld, buitenspel. Dat uh, is het op het moment dat de paas van Rosales komt. Terwijl er bij Twente nog twee staan te klagen bij de grensrechter heeft Ajax via Blind de vrije schop al genomen. Is er wat ruimte voor pausen om wat te lopen met de ballen naar de rechterkant in te leveren bij Van Rijn. Van Rijn naar Schöne. Uh, daar moet dan schilder naartoe. Die wijst ook naar waar andere ploeggenoten zich moeten ophouden. Dan gaat de bal van Ajax terug naar Aldewereld. Die kijkt. En dan eigenlijk wacht tot een van de middenvelders zich aanbiedt. Dat is dan meestal Eriksen. Die kan nu ook pasen naar Paulsen. Paulsen heeft lopers in zijn hoofd die er niet komen. Want Sichtelsson, De Jong, Schöne blijven allemaal staan. De bal gaat wel de diepte in. En wordt al door Twente opgepikt. Lange bal van achteruit van Bengtson. Dan moet Boulekien de lucht in. Boulekien gaat wel de lucht in, maar loopt eigenlijk onder de bal door. Die wordt de mooiste altijd de andere kant weer opgekopt. Dan wordt hij door Palsen in de loop meegegeven aan Eriksen. Die lijkt mij wordt even vastgehouden. Daar wordt niet voor gefloten. Twente neemt er over via Bengtsson. En via Schilder, die nu wel onder druk wordt gezet. De bal terug moet spelen naar de keeper. Michailov, 66 minuut van de wedstrijd. Michailov droogt van de penaltystip. Dan loopt de Fischer op door. Die doet dat eigenlijk alleen. Dat heeft niet zo heel veel zin. En dan gaat de bal op de rand van het strafgebied terechtkomen voor de voeten van Douglas. Die voor Twente mag gaan opbouwen. Wat trouwens wel interessant is om te zien. Doordat FC Twente met twee spitsers gaat spelen. En het centrum van Ajax vastgezet wordt in de opbouw. Wat de man daarvoor, Paulsen, uh, doet. En die uh, maakt eigenlijk nog heel weinig gebruik van de ruimte die, die hij heeft. Sterker nog, als hij aan de bal is, dan uh, geeft hij hem zomaar weg aan de tegenstander. Dus er wordt nog niet echt gebruik van gemaakt, door Ajax bezet weer voor Twente, want uh, ook Ajax gaat de bal nu wat sneller en makkelijker inleveren bij de tegenstander. Dat helpt Twente natuurlijk wat in het zadel. Frank de Boer heeft blijkbaar ook niet meer het gevoel dat hij in de eerste 55, 60 minuten van deze wedstrijd had. Toen die Prins heerlijk achterover kon leunen op de bank in de wetenschap dat het allemaal wel los zou lopen. Maar is er nu maar even bij gaan staan om wat aanwijzingen te geven. Als Bengtson een lange bal verstuurt naar de rechterkant. Tadic in eerste instantie niet bij de bal lijkt te komen. In tweede instantie wel, als de tegenstander het duw geeft. Jawel, publiek boos. Liesveld heeft dat goed gezien. Het publiek is woest zelfs, want boos dat horen we, maar een blik op de monitor en een close-up van de toeschouwers daar past toch echt geen boos, maar woest bij. Het is heel licht, zie ik in de herhaling dat hij zijn tegenstander Fischer even vastpakt, Rosales, maar ik denk dat er terecht voor gefloten wordt, want dat mag nou eenmaal niet. En natuurlijk gaat je tegenstander dan graag naar de grond, dat is ook nu het geval. De vrije schop voor Ajax na 67 minuten wordt genomen door Vermeer. En die verstuurt de bal naar de linkerkant. Fischer afgetroefd door Rosales. Dan moet Eriksen de lucht in. Die verliest in de lucht van Ver. Dan gaat de bal over de zijlijn. Die blijkt dan het laatste door ver te zijn geraakt. Het hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Een ingooi voor Blind. Die gooit de bal terug. Nu stormen er van Twente wel 4-5 de helft van Ajax op. De bal terug naar Vermeer. Die kapt nog even een tegenstander uit. Bulekin denkt, oei, er staat er nog een. Castanjos wat nu? De bal naar de zijkant. Daar krijgt Mooi hem. Die wil hem niet, want die wordt opgejaagd. En wat doet hij nu? Die kapt ook een tegenstander uit. Dat is levensgevaarlijk. Maar het loopt goed af. En als hij het dan niet meer weet, verstuurt hij een blinde bal naar voren. Die dan nog op wordt gepikt. Ook door Seune Dan gaat Douglas weer halve duel in. Dan kan Seune nog doorlopen. Het strafhof Maar die komt wel aan de buitenkant uit. En moet wachten op steun. Die steun komt er via Sim de Jong. Die zou van 20 meter kunnen schieten. Maar kiest voor een paas naar de rechterkant van het veld. Waar de bal door Van Rijn wordt voorgezet. En dan door Benson wordt weggekopt. Opnieuw in de voeten van Van Rijn. En zo moet Twente, dat wel weer zeven mensen achter de bal heeft nu... wel weer wachten dat Ajax opnieuw aan de aanval kan beginnen. Ongelooflijk moment weer dat Schöne, toch niet de snelste uh, speler in Nederland... zomaar een sprintduel en een duel onder bal wint van Douglas. Ja. Het gebeurde en Sigurdsson heeft uh, eigenlijk als voortvloeisel daarvan nog de bal. Want de aanval van Ajax en de omsingeling is weer even in volle gang. 68 minuten op de klok, 0-2. Een diepe bal naar Scheunen die weer wat veel ruimte krijgt. Terwijl hij notabene op de rand van het Strafgebied staat. Daar wil Hulsje uitverenigingen. Hij veel te veel risico. En verspeelt de bal dan aan Siem de Jong. Maar dan is er door Scheunen een overtreding gemaakt in dat duel. Waarbij uh, de scheidsrechter Liesveld denk ik dat wel goed ziet. Maar dat neemt niet weg dat uh, Hulsje daar niet zoveel risico mag nemen. Nou ziet hij het eigenlijk wel goed. Ik zit naar de te kijken. Volgens mij speelt Sene gewoon de bal. Maar dat hij zijn tegenstander wel even vasthoudt. Maar hij mag daar nooit zoveel risico nemen. En dat doet hij wel. Hulsje nu aan de andere kant. Want hij is aanvallen. wil een bal in de richting van een van de koppen. Dat mislukt. Ajax verdedigt eind met een uh, lange peer. Die dan weer voor de voeten komt van Douglas. En uh, Twente zoekt dan maar weer naar de mogelijkheden. Heeft er dus drie gekregen. Castanjos en een vrije schop van Hulsje kort achter elkaar. En een uh, kans nog daarna. Maar ja, heel veel, dat was die kopbal van ver. Heel veel, of heel erg in de war is Ajax nog niet geweest. Dat zou wel nu kunnen als uh, Boulik de bal doorkomt naar Castanjos. Maar Castanjos dan in de ogen van de ter de bal met de hand meeneemt. Terwijl hij uh, in volle galop op het strafveldgebied van Ajax binnenloopt. En dus uh, een vrij schop voor Ajax. Ik had het net over, uh, dat ik het leuk vind om te zien welke spelers nou initiatief nemen in het veld. Nou Ajax uh, zie je duidelijk dat hij de tweede helft... Iets meer terugzakken om Twente aan de opbouw te laten. En op een gegeven moment moet er dan echt druk gezet worden. En wie daarvoor het signaal geeft zie je echt dat de aanvoerder... Siem de Jong dan uit het middenveld wegsprint. En uh, meteen druk zet op, uh, op Bengtson. En die trekt daarmee de hele ploeg uh, uh, mee. Dus je ziet echt dat hij samen met uh, Frank de Boer heeft afgesproken. Jij geeft het signaal en uh, niemand anders. 20 minuten nog. Ajax leidt in Enschede met uh, 2-0 door goals van Moisander en Alderwereld. Ajax is uh, de bovenliggende partij geweest. Hij heeft wel gezien dat in de tweede helft heeft dat ook vooral gevoeld. Twente wel wat meer bij machten is om in de buurt van het doel van Vermeer te komen. Dat heeft dus een aantal kantjes opgeleverd. Maar echt heel erg in de war is Ajax er nog niet van geraakt. Schilder met een lange bal naar voren. Dan moet Castanjos de lucht in in de hoop de bal door te kopen op Tadic. Dat lukt wel, maar Tadic komt er dan niet aan de pas omdat Ajax goed verdedigt. En de bal uiteindelijk voor de voeten komt van Blind. Die ook in eerste aanleg goed verdedigt. Maar nu zomaar de bal inleveren bij Jansen. En dan kan Tadic weg aan de rechterkant van het veld. Tadic voorzet ineens. Zoeken naar Bulekin. Zoeken naar Castaños. Zoeken naar Jansen. Vermeer duikt op de bal. En heeft hij ook te pakken. Maar raakt daarbij ook in volle vlucht. Willem Jansen die geblesseerd achterblijft. Daar mag nu verzorging voor in het veld komen. En dan uh, ligt het spel even stil. In de wetenschap dat Twente dus nog 20 minuten heeft. Om wat te doen aan de achterstand die het opgelopen is. Heeft in de eerste helft. Prima heading op... hoor, van Vermeer. Ja, en raakt hij nou Jansen met de knie, denk ik nog ja, even... De, ja, het lijkt wel of hij een beetje bleef zweven. Air Jordan-achtige actie. Ja, maar goed zijn doel uitgekomen. Zo geldt het altijd voor keepers. Als je komt, dan moet je zeker weten dat je hem hebt. En dat uh, doet hij eigenlijk goed. Met een schade aan Jansen valt overigens wel mee, want die staat weer en moet zich even buiten de lijnen verder laten verzorgen. Nou, zelfs dat is niet nodig trouwens. Die komt er ogenblikkelijk weer in. en loopt er als een kiffiet. en wil nu meteen Moislander weer onder druk zetten. Dat betekent dus ook dat de bal weer rolt. Moislander verstuurt een paas naar de buitenkant. Aan de rechterkant voorin, waar Sjeun van de bal wordt gezet door Schilder. De bal over de zijlijn gaat en Ajax een ingooi mag gaan nemen. En er gewisseld gaat worden aan de kant van Ajax. Sigtorsson gaat naar de kant. Die speelde vorige week tegen aden Den Haag voor het eerst 90 minuten. Dat uh, is hem nu niet gegeven. Het blijft bij 71,5. En Dirk Boerichter is dan zijn vervanger. En nou ben ik benieuwd wat ze gaan doen. Gaat Schöne in de spits spelen? Schöne als gaat in de spits, spits. spelen. Ja, ja, ja. aan de rechterkant. Ik denk dat ze erop gaan gokken dat ze Schöne, die een beetje terug gaat zakken naar het middenveld, zo nog meer het centrum van, uh, van FC Twente uit elkaar uh, gaat spelen. Ja, want dan staan er twee bij Twente die, uh, laten we zeggen, door de lucht toch wel het een en ander kunnen. Douglas en Bengtsson, maar daar zullen ze nu niet zo heel veel aan hebben. Want hun tegenstander is inderdaad Lasse Schöne. Het is een beetje de variant zoals ze dat tegen City deden. Toen stond Eriksen daar in de spits. He, een spits waarvan je zegt die is bewegelijk en niet een vast aanspeelpunt. En daarmee kun je de boer misschien nog wel meer ontregelen dan op een andere manier, toch? Ja, inderdaad. Ja. en uh, Ik denk ook dat ze Frank de Boer hoopt zo weer een beetje het voetbal terug te krijgen in de ploeg. Als je Twente een corner krijgt, doordat ze echt opportunistisch gaan spelen. Met name Boelek Ja, die uh, op de achterlijn nu tussen twee tegenstanders in werkelijk een uh, vechtduel aangaat. Dat uiteindelijk wint. Want de bal via een tegenstander over de zijlijn. Of pardon, de achterlijn ziet gaan. Dat levert inderdaad een hoekschop op. 17 minuten nog te gaan. Liesveld gaat voordat de hoekschop genomen mag worden. Even wat vechtersbazen op hun vingers tikken. Die. Ze zijn wat hoogte van de pendeltjes, tip meer over elkaar dan voor het spel hebben. Dat hoort er een beetje bij In deze fase. Dan komt de hoekschop wordt bij de eerste paal weer weggekopt. Alle hoekschoppen en vrije schoppers ongeveer zijn bij de eerste paal weggekopt. Hoekschoppen en vrije schoppen van Twente dan. Terwijl de bal opnieuw, opnieuw wordt ingebracht naar de zijkant. En Paulsen, die daar dus een eerste aanleg verantwoordelijk voor was, nu ook die bal weer de andere kant op kopt. Er is een ingooi voor Twente, die is inmiddels genomen. Dat heeft alweer balverlies opgeleverd. Dan wordt de bal wat paniekerig weer de tribune ingetrapt door Ajax. Zodat er opnieuw een ingooi voor Twente komt. Die uh, gaat ver in de richting van het strafflopgebied. Wordt daar door Siem de Jong met een omhaal uitverdedigd. Ter hoogte van, uh, laten we zeggen, halfwege de Amsterdamse helft door Ver. Goed onder controle gebracht. Moet er moet van Schilderen voorzet komen vanaf de linkerkant. Die bal wordt door al de wereld weer weggekopt. Zo is Ajax ook, wat dat betreft, nog niet heel erg in de war van de voorzitter. Die komen van Twente. Maar wordt er nu een overtredetje gemaakt waar Jans het slachtoffer van is. En Scheune de dader. En is dit ongeveer het punt waar Hulscher een minuut of 15 geleden met die vrije schop. Het uiterste vroeg van Vermeer. Hoewel, dat hoorde u ons ook zeggen. Vermeer een rare redding toe met één hand. Eigenlijk een beetje langs de bal leek te gaan. En die nog net aan de buitenkant van zijn hand wist te pakken. De vraag is, doet Hulscher het nu opnieuw? Of kiest hij nu voor koppers? Boulekin, Benson, Douglas, Jansen... Ze staan er allemaal. En Hulsje achter de bal. Hij doet het weer ineens. En nu gaat die bal met de stuit eigenlijk heel makkelijk in de handen van Vermeer. Dit was trouwens een illustratief moment voor het Ajax van de tweede helft. Die toch veel minder uh, aan positiespel toekomt dan in de eerste helft. En uh, daardoor de bal verspeelde, een overtreding moest maken. En uh, Twente dus uh, weer een gevaarlijke situatie kreeg. Uh, Ajax is wel een stuk minder in balbezit uh, in de tweede helft ten opzichte van de eerste helft. hoor. Hoeveel uh, vertrouwen heeft uh, Twente daaruit gehaald in de wetenschap dat Twente ook weet dat het de... ...op één na slechts presterende ploeg van 2013 is. het. zijn natuurlijk zinloze statistieken, dat begrijp ik allemaal best. Maar toch, Ajax gaat counteren trouwens. Eriksen paas op Boerrechter die hem onder zijn voeten door laat lopen. Neemt hij mee, staat hij vrij voor de keeper. Nu moet hij om zijn as draaien vanaf de buitenkant... ...en maar hopen dat er nog een voorzet kan komen van zijvoeten of steun zoeken bij anderen. Dat laatste gebeurt. Eriksen en Van Rijn, zo loopt de aanval wel door vanaf de rechterkant. Van Rijn dreigt een voorzet te geven, doet dat ook niet. Omdat Huls hier in uh, het zicht eigenlijk staat. En dan gaat de bal weer terug naar de zijlijn. En vervolgens naar de middenlijn. En vervolgens naar de eigen helft. En wordt de opening gezocht van de rechter. Aan de andere kant de linker. Waar Mooslander nu wordt opgejaagd door Castanjos. En de bal terug gaat naar de keeper. Vermeer. Daar loopt Castanjos nu zelfs op door. Vermeer kijkt en zoekt Boerrichter. Aan de rechterkant van het veld. Ontvangt. Legt de bal met het hoofd. Pankla neer voor Eriksen. Die hem meegeeft in de loop aan Schöne. Daar komt de genadeklap. Schöne verschijnt nadat hij de bal nog langs Douglas meeneemt. Vrij voor de keeper. Maar blijkt dan de bal net te ver voor zich te hebben uitgetikt. Zodat Michailov kan ingrijpen. Dat zijn natuurlijk de momenten waar Ajax op aast in de wetenschap. Want zo is het nou eenmaal. Twente vroeg of laat toch de ruimtes achterin gaat weggeven. En als je dan een, twee keer een korte combinatie hebt die slaagt en dat loopt een keer goed af. Dan sta je geheet een keer vrij voor de keeper. Nou, wat dat betreft ga je nu een cruciale fase van de wedstrijd in het laatste kwartier. Ajax gaat, of Twente gaat toch iets opportunistischer spelen nog dan dat ze de tweede helft zijn begonnen. En dan gaan ze ruimtes achterlaten. En uh, daar, daar moet Ajax van gaan profiteren. De bal bezit voor de Jong. Paulsen, ook weer op de Twentse helft. Scheunen wordt weer gevonden. Die met zijn rug naar het doel staat. Op 40 meter er vandaan. Wil hem eigenlijk in één keer achter twee verdedigers langsteken. In de loop van Siem de Jong. Maar die was net op dat moment stil gaan staan. En had de bal de andere kant op verwacht. Zodat Michailov weer kan overnemen. Twente heeft nog 14 minuten. Om in ieder geval twee goals te maken. Zodat het deze wedstrijd niet gaat verliezen. Of dat lukt is maar zeer de vraag. Ajax scoorde via Moisander en Alderwereld in de eerste helft. Twente scoorde in 2013 pas vijf keer. Drie keer Tadic. Een keer uh, Douglas, en die andere ben ik even kwijt. Dat was Boelekiem vorige week in Heerenveen. En dat zijn er ook geen cijfers waarmee je vol goede moed dat laatste kwartier in gaat. Terwijl Douglas nu een bal... Ja, wat is dat nou eigenlijk voor een bal? Dat is een bal op de gok. In, in de hoofd dat hij zeg maar rond dat strafhofgebied op het hoofd komt van Boelekiem. Dat hij hem kan doorkoppen. Maar nou. het is echt op de gok, want er zit geen gevoel in niks. Nee, nou, laten we het daar maar ophouden. Een bal met... Geen enkel gevoel, nee. ongelooflijk. Bal in de handen van Vermeer. En Vermeer die, uh, nou, is het ook nog zo dat ik bedoel, als iemand die ballen niet moet geven... is het natuurlijk Douglas. Dus dat het feit dat hij ze moet geven betekent dat er ook al iets verkeerd gaat. Hè? Ja, maar dat uh, dwingt Ajax af hè, door gewoon Bengtson af te, af te dekken. En uh, uh, Douglas de, de ophoud te laten verzorgen. Bal gaat terug naar de keeper. Dat is Michailov in dit geval. Die komt van uh, Bengtson, die inderdaad ook nu weer wordt opgejaagd door uh, Eriksen. Die wel bereid is nog wat energie erin te gooien. De klopt na 77 minuten. Ajax nog altijd op een 2-0 voorsprong. Voelt dus wel wat de druk van Twente langzaam maar zeker een heel klein beetje toenemen. Maar we hebben dat nu een paar keer gezegd. Dat is wel druk geweest. Dat heeft wel twee, drie kansjes opgeleverd. Maar ook echt niet meer dan dat. Want Ajax kan tot dusver nog altijd zeggen. We zijn niet echt in de problemen gekomen. En dat zal Frank de Boer normaal gesproken na afloop ook wel verkondigen. Hoewel ook hij zal voelen nogmaals dat in de tweede helft het wel wat meer die kant op gaat. Diepe bal van Twente, doorgekopt, Boelekiem, Tadis krijgt de bal in het strafschopgebied. Het is dat druk, hij gaat naar de grond, niks aan de hand, bal kwijt. Overname Ajax, mooi verdedigd uit. Maar doet dat wel weer ten koste van balverlies. Omdat die bal nog voordat de middellijn in zich komt over de zijlijn dwarrelt. En Twente een ingooi mag nemen. En toch moet Ajax uitkijken. Want nu was weer de opportunistische bal. En Blind uh, kiest er dan voor om het duel aan te gaan met Boelekin, Waardoor hij zijn man Tadis helemaal vrij laat. En Tadis zomaar de 16 meter in kon dribbelen met de bal. Ingooi voor Twente. Wordt teruggegooid op de eigen helft. Douglas, de van de middellijn. Twee, drie, vier, vijf mensen nu eigenlijk voor Twente in de aanval. Waarbij de bal van achteruit op zich laat wachten omdat hij aan de voeten kleeft van Bankson Die nu wel een paas verstuurt. Van Rijn kijkt waar is de bal, waar is mijn tegenstander. Kan ik hem over de achterlijn laten lopen? Dat kan. Krijgt van tegenstander Hulsje nog een klein duwtje mee. Gaat naar de grond. Daar hoeft niet voor gefloten te worden. Liesveld zegt nog wel even tegen de twee heren dat het allemaal wel wat kalmer mag. Zou er al veel gebeurd zijn overigens en... Vermeer mag dan een doeltrap gaan nemen in de 79e minuut van deze wedstrijd <laughs> in Eenschijn. Die schrok ervan dat hij een overtreding maakte. <laughs> Vermeer, doeltrap. En dat uh, doet hij in End. 10, 15 meter over de middenlijn. Scheunen moet dan de lucht in. Ja, dat is geen doen. Die verliest van Bengtson Die kopt de bal in de voeten van Eriksen. Eriksen naar Sander. Mooi Sander aan de linkerkant naar Blind. Blind wordt onder druk gezet nu door Tadic. Is daar ruimte om te pasen? Die is er, Zeker als Erik zo goed loopt, is dat nog een goede bal ook. Die wordt wel achtervolgd door Ferm. Die komt een pasje te laat. Erik wilde langs. Kapt dan als hij voelt dat Fer eigenlijk weer net een stap voor hem uitkomt. De bal weer achter zijn stand mee langs. Maar realiseert zich dan pas te laat dat hij zo heel dicht bij de achterlijn staat. Of de zijlijn. Zodat de bal er overheen gaat en er een ingoop komt. Ajax nu toch weer aan de bal. Omdat Twente de bal weer snel kwijt is. Siem de Jong krijgt een vliegende tackle te verwerken van Bengtson. Die overskeurig de bal speelt. Zo is Ajax. De aanval even kwijt, maar heeft het de bal nog altijd in bezit. Zij het helemaal achterin. Al de wereld met een diepe bal zoeken naar Boerrichter. Invallen dus naar de kant van Ajax gekomen voor Sigtorsson. Ajax ziet dat Boerrichter de bal niet onder controle krijgt. Maar de aanval dat Ajax balbezit houdt gaat nog altijd door. Van Rijn gevonden door de Jong. Voorzet van Van Rijn is heel zwak. Die bal raakt hij volkomen verkeerd. En die dwarrelt over het doel van Michailov. En zo vind ik dat de conclusie 10 minuten voor tijd ook is. Dat die mogelijkheden die Ajax dan krijgt om zeg maar met een counter Twente de genadeklap uit te delen. Dat ze daar dan ook wel vrij slordig mee omspringen. Toch mis ik ook de overtuiging bij Van Rijn om gebruik te maken van het feit dat hij tegen een debutant speelt. Hulsje. Want uh, als hij even gas geeft. dan zag je de eerste helft en nou ook weer met de duels. Dan uh, kan hij zo overheen lopen. Maar hij doet heel weinig met, uh, met de ruimte. En als hij de bal heeft dan geeft hij hem zomaar... Uh... In dit geval dan over de achterlijn of aan de tegenstander. Ingooi voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Als Twente via Rosales en Tadic wel druk zetten op de tegenstander. De bal er ook wel zeg maar, uit het duel krijgt. Maar wel zelf over de zijlijn loopt. Ingooi voor Blind. Maar die staat op een meter of 15 bij de achterlijn vandaan. En moet dus wel de bal zo ver mogelijk weggooien. Daar komt hij in de drukte terecht. Springt er dan uit voor de voeten van wereld. Die kan wat meters maken achteruit lopend. eigenlijk Om te kijken waar hij met een paas naartoe kan. Vindt Boerrichter. Boerrichter van Rijn die heel veel risico neemt met een paas. Daar kan ze nog herstellen, maar die schrikt zo dat hij de bal alleen maar naar voren kan trappen. Daarmee is Ajax de bal alsnog kwijt, maar heeft Twente een pas op de eigen helft te pakken. Zo levert dat niet ogenblikkelijk gevaar op, maar dat zijn de slordigheden die we hem in de eerste helft dus vaak van Twente hebben gezien. Twente via schilder speelt de bal nu terug op Michailov. Dat komt hem dan op een fluitconcertje te staan. Want de klok zegt 80 minuten 30 seconden. Dan wil het publiek uiteraard dat de bal zo snel mogelijk naar voren gaat. Zoals Michailov nu doet naar Bulikin Die kopt hem door aan de zijkant. Hulsje krijgt geen controle over de bal. Valt voor de voeten van Poulsen. Trapt de bal hoogte van de middenlijn. Daar is hij nu wel telkens prooi voor Twente. Dat Ajax nu echt wel terugduwt. Maar levert dat ook kansen op. Douglas weer. Douglas met een paas die zomaar het strafstofgebied inploft. Zonder dat er ook maar een aanvaller van Twente bij kan. Ja, Als je niet de goede mensen aan de bal krijgt. Nee, en, en dit wetende, Ajax voelt dit. Hè. Als speler voel je dit in het veld. Van nou, laat Dukles maar pasen. En die, die kijken elkaar bijna kniffelend aan. Van uh, nou ja, er komt toch niks goed uit. Dus uh, met een schuine blik op de klok laten ze Dukles rustig uh, de, de opbouw verzorgen. Vermeer doeltrap op het hoofd van Benksel Die in de lucht wint van Scheune. Die dus na het vertrek van Zietersson in de punt van de avond is gaan spelen bij Ajax. De bal weer richting de middenlijn gekopt door Twente. Waar die in de voeten komt van Jansen. Die bezoek krijgt van Paulsen. De bal naar de zijkant kwijt kan. Hulsje terug naar Jansen. En dan Boulekin, overstapje van hem. Aan de linkerkant komt daardoor Schilder die is doorgelopen in balbezit. Dat gebeurt halverwege de Ajax-helft. Aan de linkerkant, in de as nu Douglas gevonden. Die op 35 meter van het doel even denkt dat hij gaat schieten. Maar toch maar kiest voor een paas aan de buitenkant. Aan de andere kant waar Rosales de bal ontvangt. In de richting van het strafhofgebied van Ajax. Paast. No. Daar wordt hij makkelijk weggekomen door Paulsen. En nu komt er een counter voor Ajax. die dan uh, misschien de wedstrijd de nek omdraait. Als boerrichter zoekt naar de zijkant. waar hij Fischer vindt op de rand van het strafhofgebied. Die gaat heel makkelijk een tegenstander voorbij. en punt het de bal dan in de korte hoek. waar hij Michailov vindt. Nou is Schöne boos. Want als hij hem teruglegt. staat Schöne eigenlijk vrij om de bal zomaar in te schieten. Maar Fischer ging voor eigen succes en moet al genoegen nemen. Met een uh, hoekschop. Maar ik heb de indruk dat hij hier de bal gewoon terug moet leggen op Schöne. Ja, sowieso. En toch speelt Ajax deze counter uh, ook in tweede instantie niet goed uit. Je hebt gelijk, hij had hem nog terug kunnen leggen op Schöne. Maar in eerste instantie had Boericht al veel eerder kunnen steken op, uh, op Fiesje. En dan zet hij hem zo alleen voor de goal. Hoekschop Ajax. En dat betekent dat Twente eigenlijk uh, in plaats van... Op de helft van Ajax nu weer eens met alle mensen op de eigen helft staat. Dat is alweer een tijdje geleden. De bal komt indraaiend en wordt dan binnengekomen door Siem de Jong. Oeh. Nou is er één speler van Ajax. Hij wordt gered overigens door Bigailov. Daar geen misverstand over. Die heeft een goede reflex en huis. De keeper in de korte hoek. Maar als er nou één speler bij Ajax is die het hele seizoen al bij de eerste paal opduikt. Om corners en vrije trappen binnen te koppen. Dan is het Siem de Jong. En nu ik naar de herhalen kijk, vraag ik me eigenlijk af of het wel Siem de Jong is. En ik denk eerlijk gezegd dat het Rosales is die de bal wil wegkoppen. Ja, het is Rosales die de bal net voor Siem de Jong bijna in zijn eigen doel kopt. En uiteindelijk dus gered wordt door een goed optreden van zijn keeper. Maar daarachter stond Siem de Jong. En dan wil ik toch een punt maken, want die stond dus toch weer vrij. En dat is er toch één die zijn waarde bewezen heeft in de lucht dit seizoen, zou ik zeggen. Jesse is in het elftal gekomen bij Twente. En die is dan gekomen voor Hulsje. En Jesse gaat rechts buiten spelen. Dat is nou eenmaal waar hij speelt. En dat betekent dat Tadic overkomt van de rechter naar de linkerkant. De tweede wissel in het elftal van Twente. Zeven minuten voor tijd in een wedstrijd die al gespeeld lijkt. Maar goed, lijkt en voetbal. 83ste minuut, 0-2 is het in Enschede. Door goals van Moisander en wereld in de eerste helft. waarin Ajax heel makkelijk de betere was van Twente. In de tweede helft nogmaals wel ietsje gas moet terugnemen. Maar niet echt in de problemen komt. Nou, Tadic heeft deze wedstrijd al op drie posities gespeeld. Op tien, op links... En op rechts. En dat geeft al aan dat uh, ook Schreuder aan het zoeken is om hem op een of andere manier toch nog een beetje in de wedstrijd te krijgen. Maar dat lijkt me rijkelijk laat nu. Nu aan de linkerkant van het veld. Voorzet Tadic. Makkelijk weggekopt door Ajax. Via Alderwereld wordt wel weer in de voeten gekopt van Tadic die een herkansen krijgt. Bal weer te laag. Weer weggekopt door wereld En nu over de zijlijn. Nu heeft het publiek er wel een beetje genoeg van. Omdat, en dat heb ik eerder gezegd, echt... Alle hoekschoppen en vrije schoppen en dus nu ook zeg maar, dit soort lopende spelmomenten te laag voor het doel komen. En als je daar dan mensen als Bulekin hebt staan dan maak je het jezelf nog moeilijker dan dat je het al hebt. Ajax verdedigt uit. Douglas ziet vanaf de middenlijn geen enkele andere optie dan de bal terug te spelen. Onder druk nog van Scheunen op zijn eigen keeper. Michailov die nu halverweer zijn eigen helft de bal weer een rol naar voren geeft. Dan moet Bulekin de lucht in. Bulekin wint in de lucht van Pals, Maar De bal komt voor de voeten van Moisander. Moisander trapt de bal de andere kant op. Dan wordt hij door Jansen opgevangen en terug in bezit gebracht door Douglas. Douglas, Ver Jansen, Ver schieten de bal tegen elkaar op. Daar profiteert Ajax bijna van. Dan wordt het bijna kepers. Dat kan er dan ook nog wel bij. Hoongelach valt uh, Twente ten deel. Want om me heen hoor ik echt mensen lachen. Dat uh, op, zelfs op deze manier bijna de bal wordt gespeeld, Terwijl nu Rosales bijna een bal inlevert bij Schöne. Maar met veel risico om de langs speelt. En Bengston dan opent naar Boelikin. Die nu echt, ja, Boelikin wordt nu gezocht. Zeg maar in de diepte. Nou weten we bij Boelikin een heleboel dingen. Maar als je die gaat zoeken in de diepte en je hoopt op zijn snelheid. Dan weet je zeker dat dat niet veel gaat opleveren. De bal over de achterlijn en een ingooien of een doeltrap voor Vermeer. En een wissel ook voor Ajax waarbij Scheunen nu moe gestreden naar de kant wordt gehaald. En Hoessen komt erin. Ook dit was weer typisch een paas van, uh, van een speler uh, die in een ploeg speelt zonder enig zelfvertrouwen. Zonder enige vorm. We hadden het net al over, over Douglas. Maar Bengtsson ook een hele rare diepe bal op Boelikin. Dat is echt een hele simpele bal hoor. Dat is echt uh, typerend voor de vorm waarin, uh, waarin FC Twente niet alleen het hele seizoen maar uh, ook vanavond verkeert. Ja, maar het is dus ook zo dat de verkeerde mensen aan de bal komen en de passes moeten geven. En dan ook nog kiezen om die af te leveren bij de verkeerde mensen. Ja, nou ja, dat is altijd een beetje het kip in het ei verhaal. Hè? Als de opbouw verzorgd wordt door, door de verkeerde mensen. Je kan ook stellen waar zijn de spelers die zich aanbieden. Aan wie ze hem kwijt kunnen. Als je alleen maar de optimistische bal richting de spits kan spelen. Ja, dan, dan is het vaak ook wat lastiger. Je ziet de, de, de middenvelders. Fer, Jansen en met name ook daar Die zie je absoluut niet in het spel voorkomen. Hoese krijgt een bal aangespeeld. Kan die laten vallen op Fischer die het straf. Op het gebied van Twente binnenloopt. Maar wat besluiteloos lijkt. En voordat hij echt serieus heeft overwogen. of hij nou wil gaan schieten of pasen. is hij de bal weer kwijt. Het uitverdedigen van Twente is aardig. Het balbezit houden is uh, weer slecht. Want Ajax neemt halfwege de Twente helft over. De bal komt voor de voeten van Boerricht. die een klein dribbeltje laat zien. en dan te val wordt gebracht door Tadic. Die met veel misbaar accepteert. Nou ja, dus eigenlijk niet accepteert dat er een vrije schop komt. Die lief aan Ajax heeft toegekend. 87 e minuut. Twente 0, Ajax 2. Sander, Aldewereld maakte de goals. Mooisander al na 4 minuten een schot van 35 meter. Waar Michailov zich door leek te verrassen. En Aldewereld na 36 minuten met een kopbal uit een vrije schop van Eriksen. Waar de verdediging van Twente zich ook niet van de beste kant liet zien. En nu Eriksen opnieuw achter de bal. Wordt uh, weer binnengekopt. Of in ieder geval op het doel gekopt. De Jong. Staan weer of is het boerrichter in de handen van uh, de doelman van Twente Michailov. En inderdaad, ze staan weer vrij, want er wordt uh, bewogen. En uiteindelijk is het boerrichter die kopt, maar het mag allemaal wel weer gebeuren. Het is ongelooflijk. Uh, het is eigenlijk het verhaal van, uh, van de hele wedstrijd. FC Twente is uh, buiten dat het, uh, dat het voetballen het een stuk minder is. Ook in het duels en in gewoon het afspraken maken, uh, nakomen, man dekken bij stilstaande situaties. Dat is echt uh, de ver onderliggende ploeg. Ja, maar nou is altijd de vraag. Uh, als je een ploeg bent, daar hadden we het in het begin van de wedstrijd even over. Een ploeg in moeilijkheden, want dat mag je bij Twente op zijn zacht gezegd toch wel concluderen. Dan lijkt het mij dat je nou juist dat als eerste doet. Je stroopt de mouwen op en je zorgt dat je de duels wint en dat je er kort op zit. En dan zien we wel, dat is toch het eerste wat je doet. Ja, maar dan uh, wordt al wat wel van één, uh, van twee leiders uh, wat dat betreft had gevraagd. Die de, uh, de spelers, de medespelers daarop uh, op wijzen en drukken. Maar ik zie elf toch in het elftal geen enkele leider. Ver die dreigde dat een beetje te worden, maar die heeft toch een enorm litteken... Uh, ...opgelopen na, nadat hij zo beschadigd terug is gekomen uit, uh, uit Engeland. En die loopt die echt een beetje met zijn ziel En denkt, ja, ik uh, draag die aanvoerdersband wel, maar uh, uh, leiderschap uh, doe ik even niet. Balbezit voor Twente, Bengtsson. Het zijn de laatste minuten van een duel waar uh, Ajax... ...tenzij er nog uh, hele merkwaardige dingen gaan gebeuren in een stadion... ...dat langzaam leegstroomt ook al, de overwinnaar zal gaan blijken. 88 minuten en een handvol seconden gespeeld. Als Buleki nog een keer wordt weggestuurd vanaf de linkerkant. Een bal voor het doel moet zien te krijgen, want daar is Kastanjos. Steunzoek bij Tadic, die met een dubbele schaar nu om Van Rijn heen wil. De bal nog even langs Van Rijn wegkapt. Dan de voorzet aflevert. Dan gaat Kastanjos de lucht in die kopt wel. Maar kopt de bal twee meter naast, omdat hij in de drukte... denk ik al blij is dat hij überhaupt nog bij de bal komt. Nu wel boos is op zichzelf dat het eigenlijk allemaal net niet goed genoeg was. Hij staat eigenlijk tussen twee, drie verdedigers in. Zoekt en kiest positie. En de bal valt uiteindelijk wel op zijn kruin. Maar hij kan er geen richting aan meegeven. Geen kracht bovendien. En er is een doeltrap voor Kenneth Vermeer in de laatste officiële minuut van deze wedstrijd. Oeh, Vermeer raakt de bal voorkomen verkeerd. Die komt halverwege zijn eigen helft tegen een van de verdedigers op. Die probeert hem dan nog naar voren te spelen. In de middencirkel is die bal dan prooi voor Twente. Waarbij Jansen de bal nu heeft en om zich heen kijkt, waar kan ik dat toe? Naar voren eigenlijk niemand gezien. Naar nou, achter dat kan. Dat haalt de vaart er wel weer uit. Schilder nu op de helft van Ajax. Aan de linkerkant van het veld. Daar is Tadic ook. Die krijgt nu de bal. Nou wacht Boulikin en nou wacht Castanjos voor dat doel of daar een bal gaat komen. Schilder steekt de bal achter twee verdedigers langs in de loop mee van Tadic. Maar die leek daar niet meer op te rekenen. En uh, Jan maakt het gebaar afgelopen. Want als je hier niet meer in gelooft en hier niet meer op loopt. Dan heb je eigenlijk als elftal besloten dat het gedaan is. Ja, maar ik bedoel niet alleen uh, gezien deze wedstrijd. Maar als je kijkt naar het vertonen spel en uh, naar het resultaat. Oh, Bas. Och, och, ver verspeelt zomaar ter hoogte van de middellijn de bal aan Fischer. Fischer, 20 meter van het doel. Wat wil hij? Weer zelf schieten. En dat had hij niet moeten doen, want daar was een paas op Hoese verstandiger geweest. Dan had Hoese een kansrijke positie kunnen schieten. Maar de zoveelste fout voor Twente, de zoveelste, de zoveelste fragment voor je filmpje, morgen Jan. Waarbij uh, Twente zoveel ballen zomaar verspeelt. Dat echt werkelijk iedere tegenstander vroeg of laat wel een keer zou hebben geprofiteerd. Nu staat Hoese weer totaal vrij. Die staat nu als hij de bal krijgt van de buitenspel. Maar als de paas op tijd komt, staat hij dat niet. En uh, is hij weer over het hoofd gezien door de Twentse verdedigers. Twente, en dat is de harde conclusie terwijl de extra tijd inmiddels ingaat. Bij 0-2, voorsprong dus voor Ajax en NCD. Twente doet maar wat. Ja, en, uh, om mijn val even af te maken. Uh, niet alleen kijken naar het resultaat van vandaag. Maar ook kijken naar het vertonen spel van Twente. Krijgt het toch wel een heel desastreuze seizoen te worden hoor. Uh, in Europa niks bereikt. In de, in de beker uh, vroegtijdig uitschakeld door Den Bos. Dus moeten volgende week gewoon gaan strijden tegen, tegen Vitesse. De thuiswedstrijd tegen Vitesse. Om te proberen de play-offs te ontlopen. Ja, en dat uh, gaat nog uh, moeilijk zat worden als Twente niet snel de vorm terugvindt. Nog een uh, trap van Rosales naar voren. Op de achtergrond uh, wordt uh, Rasmus Bengtson door de speaker nog omgeroepen tot man van de wedstrijd. Er zijn dus ook mensen die serieus nog een briefje hebben ingevuld... om dat op te schrijven ik aan. En Ajax gaat counteren voor de 3-0 in de extra tijd. Boerrichter, weggestuurd. Boerrichter alleen voor de keeper. En de keeper redt omdat Boerrichter de bal met de buitenkant van zijn linker... in de verre hoek wil tillen. Maar Michailov voorkomt dat die bal de doellijn oversteekt... omdat hij in de baan van het schot gaat liggen. Met nog 50 officiële seconden... geen officiële officieuze seconden over van de extra tijd... Blijft dat in ieder geval Twente nog bespaard. Benson krijgt na afloop nog een schitterende bosbloemen. Er zal die hartstikke blij mee zijn, maar En het balbezit in de slotseconde van deze wedstrijd is dan nog een keer voor Twente. Maar de conclusie die we dus al getrokken hebben zal zijn dat Twente niet alleen vandaag verliest van Ajax. Terwijl Boelik nog een bal doorkomt, maar weer in de handen van Vermeers. Zonder dat er een aanvaller aan te pas komt. Maar dat Twente ook in de komende weken nog lang niet uit de zorgen zal zijn. Want dit is een dolend elftal. Een elftal dat op zoek is naar zichzelf. Laten we laten ook de prestatie van Ajax niet... Uh, Ajax niet te kort doen, want Ajax heeft in de tweede helft wel eens wel gezien dat Twente wat meer kwam. En dat er wat druk kwam, maar is overeind gebleven zonder dat het veel moeite kostte. En heeft in de eerste helft gewoon goed gevoetbald en heeft volkomen terecht de voorsprong genomen. Ja, en alles echt totaal zelf afgedwongen, want uh, dat, is, uh, dat vind ik toch heel erg knap. Er stond heel veel druk op deze wedstrijd. Niet alleen met Twente, maar vergeet Ajax ook niet. Die toch een destreuze week achter de rug hadden. En dan zo het heft in handen nemen. Niet alleen uh, om de tegenstander uh, af te jagen. Maar ook het positiespel in alle rust gespeeld. Met name in de eerste helft. Uh, is toch een compliment waard. Het zijn de laatste woorden normaal gesproken vanuit Enschede deze avond. Want uh, scheidsrechter Liesveld zegt: Dit was het wel. Het stadion is eigenlijk al bijna leeg. En uh, ja, dit is een avond. Zoals een avond kan gaan als je een ploeg hebt die uh, totaal niet zichzelf is. En in alle kanten in de penarie zit. En dat is Twente. Een nieuwe trainer of niet. De trainer weggestuurd of niet. Ook wedstrijd 7 van 2013 levert voor Twente niks op. Sterker nog, Ajax verslaat Twente met 2-0. En zoals we hebben geconcludeerd ging dat eigenlijk kinderlijk eenvoudig. En is de uitslag voorkomen terecht. Daar is werkelijk niets op af te dingen. Mooi zander en al de wereld. De twee centrale verdedigers hebben ervoor gezorgd dat Ajax drie punten meeneemt uit Enschede. Buitenlands voetbal langs de dan Van NSGD gaan wij meteen naar Spanje. Want Real Madrid heeft voor de tweede keer binnen vijf dagen Aardsrival Barcelona verslagen. En de ploeg van coach Mourinho won voor de competitie in eigen stadion met 2-1. Afgelopen dinsdag bereikte Real Madrid de Spaanse bekerfinale door in Kamp Nou met 3-1 te winnen. Contact met Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Goedenavond Edwin. Goedenavond, Ronald. Was het uh, net als afgelopen dinsdag terecht, die nederlaag voor Barcelona? Ja, absoluut. Het uh, was eigenlijk hetzelfde beeld van, van, van Barcelona. Uh, Real Madrid was zelfs uh, wat minder, was omdat uh, Mourinho met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag in, in Manchester tegen United... Uh, een, een veredeld B-elftal in het veld bracht. Echt B is het natuurlijk niet met alle spelers die ze hebben. Maar ja, de, de, de grote namen Cristiano Ronaldo, Eugil, Quedira, Xavi, Alonso... die deden allemaal niet mee... En, en zelfs met die ploeg, uh, ze kwamen wel in de tweede helft in het veld. Enkele van hen onder andere Ronaldo. En met die ploeg was ook Real Madrid de hele wedstrijd... beter dan Barcelona, iets, iets agressiever in ieder geval. En was het hetzelfde onherkenbare Barcelona... eigenlijk als dat Barcelona wat we van Milaan zagen verliezen... Ja. en nu twee keer van Real Madrid. Eigenlijk een beetje vernederend als je van het tweede van Real uh, zo verliest. Uh, heeft, heeft Mourinho hiermee de titelrace in feite al opgegeven? Nee, niet echt, maar ja, voor, voor Real Madrid... Kijk, er stonden 16 punten achter, nu zijn het 13 punten. Ja, ja. Zoals Arvo de Ramos zei, van, nou ja, 13 punten is iets minder moeilijk dan 16. Uh, er zijn nog 12 wedstrijden te gaan in Spanje. Maar alles, alles is bij Real gericht op die Champions League natuurlijk. Ze zijn al in de bekerfinale natuurlijk, na die winst op Barcelona. En ze moeten gewoon... Uh, naar na, na Manchester om, om, om de volgende ronde te halen. Dat willen ze. En wat dat betreft is dit natuurlijk een enorme oppeppen voor, voor heel Real Madrid. Uh, vroeger, of vroeger niet eens, de laatste twee, drie jaar... Ja. als ze tegen Barcelona speelden, dan, dan, dan kwamen ze er uh, beschadigd uit altijd. En, en nu zijn ze, voelen ze zich sterker dan ooit ook om, om Manchester United te verslaan. Ja, de vorm van Barcelona is natuurlijk heel erg afhankelijk van de vorm van Lionel Messi. Hoe was die vanavond nou? Ja, we hebben hem eigenlijk één, twee keer gezien. En één keer was om, om het doelpunt te maken. Dat wel. Hij, hij scoort al 16 competitiewedstrijden op rij. Uh, dat is een unicum in Spanje, ook voor hemzelf. Uh, maar verder zie je hem niet zoveel. Maar hij is niet de enige. Je, je ziet de hele ploeg niet. Het is niet de ploeg die, die, die altijd overheerste. Uh, het is de ploeg, denkt iedereen ook, die toch de trainer mist. Villanova, die in New York met een behandeling tegen, tegen een tumor bezig is. En pas in april zal, zal terugkeren. Uh, het, het is een ploeg die zich onzeker voelt. En je hoorde de spelers na afloop. Er was in de slotfase, in blessure tijd, een penalty op, op Adriano van Barcelona. Dat zou de twee dat was er echt één? Uh, uh, ja, er zijn altijd discussies over. Maar als je zag, uh, ja, Ramos raakte Adriano echt. In, uh, alleen spelers duiken tegenwoordig veel te veel. Dus scheidsrechters in dit geval Peer Slassa, wilden niet intrappen. Maar er waren ook spelers van Barcelona die erkenden: we moeten ons nu niet op die penalty richten. We hebben het gewoon niet goed gedaan. Nee. Um, er was zelfs nog rood hè, voor uh, Valdés... Uh, omdat hij uh, uh, agressief reageerde uh, na het laatste fluitsignaal. Ja, je zag de hele frustratie toch bij Barcelona. Na, na, na, na toch wat mindere weken. In de belangrijkste weken van het seizoen gaat het niet. En Valdes stormde op de scheidsrechter af. Uh, hij riep tegen hem, heel mooi... Osa, wees cagado, uh, no tienes vergüenza. Vertaal eens. Jullie deden het in je broek. Uh, en je zal je moeten schamen. Ja. Nou, daar kreeg hij direct rood voor. In de, in de tunnel naar de kleedkamer zei hij dat nog eens. Dus er zal hem ook nog een, een langere schorsing wachten. En dat werkte allemaal niet in... in Barcelona's voordeel. Nee, maar gaat er na al die ellende, uh, maas in Milan, tweemaal Real, nog iets gebeuren bij Barcelona de komende dagen? Ja, maar het moet je doen. V vroeger werd dan een trainer ontslagen. Maar de trainer die nu zit, joh, die Raura, is, is, is, was de assistent. Een hele goede vriend van Villanova. Gisteren was hij echt geëmotioneerd op de persconferentie. Toen hij naar Villanova werd gevraagd: hoe gaat het eigenlijk met hem? En toen was hij een halve minuut stil. Daar kon hij er gewoon niet over praten. Hij moest slikken. Uh, Want die man ja, heeft kanker. En, en de behandeling kost toch veel meer tijd en moeite dan, dan verwacht werd. En daar zijn ze dus sommigen alleen maar mee bezig. Ja, wat moet je dan? Ja. En, en het zijn de spelers die zeggen: Iniesta. Die vandaag zijn van wij moeten het nu gaan doen. En we zullen ze hebben. Volgende week hebben ze Deportivo La Coruña, de nummer laatste van Spanje, dus dat valt van mee. En ze zeggen we moeten tegen Milaan gaan bewijzen. Uh, dat we dit seizoen, uh, behalve het landskampioen, uh, nog beter kunnen. en dus in Europa verder gaan. Ja, en dan Real, dat uh, gaat naar Manchester. Uh, heeft dat voldoende zelfvertrouwen getankt? Dat kan je wel zeggen, ja. Als je, als je toch twee keer dat zegt... Uh, de, de eerste wedstrijden van Mourinho tegen Barcelona en bij Real Madrid... Er, het begon met een 5-0 ooit... waardoor hij uh, enorm verdedigend ging spelen. Altijd tegen Barcelona, de laatste wedstrijd minder. Uh, Real heeft nu de laatste vijf wedstrijden... klassico's niet meer van Barcelona verloren. En ja, die 1-1 thuis tegen Manchester United... Uh, het deed wel pijn, dat tegen doelpunt. Maar ze denken toch dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn. En je hebt vooral Cristiano Ronaldo in topvorm... op het moment dat hij vlak na, uh, na rust in het veld kwam, merk je dat het toch heel anders wordt... in zo'n wedstrijd. Er komt meer spanning op te staan. Mm -hmm. uh, hij krijgt fantastische kansen. Uh, schoot ook nog op de lat. Het had ook uh, al 3-1 kunnen zijn. En, en die Ronaldo, die, die wil graag in Manchester bewijzen... wat voor grote voetballer hij sinds zijn vertrek daar is geworden. Dus Real Madrid is echt vol en vol vertrouwen uh, reizen ze maandag naar, uh, naar Manchester. Oké, okay, dankjewel, Edwin. Het winkels was dat vanuit Spanje. Uh, in Spanje werd verder nog gespeeld Deportivo La Coruña tegen Rayo Vallecano 0-0 en Osasuna Atletique de Bilbao 0-1. Om tien uur is begonnen Valencia tegen Levante. Het is daar 1-1. Barcelona gaat een kop met 68 uit 26. Dat zijn er twaalf meer dan Atletico Madrid... dat nog een wedstrijd te goed heeft morgen tegen Malaga. En uh, Atletico heeft er dus 56 uit 25. En dan volgt Real 55 uit 26. 13 minder dan Barcelona. Vierde is Malaga met 42 uit 25. In de Engelse Premier League won Manchester United... met 4-0 van Norwich City. De Japaner Kagawa scoorde drie maal. Zijn eerste op aangegeven... Van van Robin van Persie. Chelsea won weer wat aan krediet bij de supporters... door met 1-0 te winnen van West Bromwich Albion. En Everton versloeg Reading 3-0. Uh, Heitiga begon op de bank, maar viel allemaal na vier minuten in. Liverpool versloeg Wigan Athletic met 4-0. Drie daarvan waren van Luis Suarez. Stoke City, West Ham met 0-1. Southampton verloor van Queen's Park Rangers 1-2. Sunderland, Fulham 2-2 en Swansea tegen Newcastle 1-0. Manchester United gaat met 71 uit 28. Een kop gevolgd door City met 56 uit 27. Chelsea heeft er 52 uit 28. Verschil dus met van 19 punten met United. En Tottenham Hotspur is 4 vierde 51 uit 27. Morgen is er nog Tottenham tegen Arsenal en maandag Aston Villa tegen Manchester City. Schalke 04 heeft in Duitsland tegen Wolfsburg geen fout gemaakt. Mede door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. De vierde werd het 4-1. Borussia Dortmund versloeg in eigen huis Hannover met 3-1. Lewandowski scoorde twee maal. Bremen met Elia naar rust in de ploeg. Verloor met 1-0 van Augsburg. Bayer Leverkusen, Stuttgart weer 2-1. Dunnberg, Freiburg 1-1. En dat was ook de uitslag bij Hamburg. SV Kreuter vuurt 1-1 dus. Bayern München gaat met 60 uit 23 aan kop. Gevolgd door Dortmund met 46 maar uit 24 al. En Leverkusen heeft er 45 uit 24. Morgen is er Hoffenheim tegen Bayern München. Eén wedstrijd in Italië, AC Milan tegen Lazio Roma 3-0 staat hier. Een wedstrijd die om kwart voor negen is begonnen. Dus ik denk dat die inmiddels ook is afgelopen. U hoort zo over 3-0 gebleven is. Ja, 3-0 gebleven hoor ik hier. Juventus heeft er 59 uit 27, is daarmee eerste. Napoli is tweede met 53 uit 27. Lazio verloor dus 47 uit 27 en uh, is inmiddels ingehaald door AC Milan, want dat heeft er 48 uit 27 en is daarmee derde. Dan België, daar heeft racing Genk zich ten koste van Anderlecht geplaatst voor de finale van de Beker. De ploeg van trainer Mario Been won na strafschoppen van, jawel, Sean van der Brom. De stand was na 90 minuten 1-0 door een doelpunt van Jelle Vossen, maar omdat dat ook de eindstand was van de eerste wedstrijd, was een verlenging noodzakelijk. Geen doelpunten daarin, zodat strafschoppen de beslissing moesten bedenken. Morgen is de eerste wedstrijd van de anderhalve... Finale de eerste wedstrijd van de anderhalve finale tussen Kortrijk en Zerkelen Brugge. Dan Turkije, daar heeft Caretas Rijn Eigenhuis niet gewonnen van SKC Hirspor. Het duel bleef steken op 0-0. Westing speelde wel de hele wedstrijd. Kreeg na 10 minuten al een gele kaart. Paris Saint-Germain heeft in Frankrijk een pijnlijke nederlaag geleden. De koploper ging met 1-0 onderuit bij Stade-Reims. Bij Paris Saint-Germain had Gregory de van der Wiel een basisplaats. De Engelse veteraan David Beckham viel kort na het doorbod van Reims in, maar kon het tij voor zijn ploeg niet keren. En Young Cannibals met Good Sing. Wat een goal! De eredictie. Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met PSV-VVV. 2-0 werd het na een 1-0 ruststand. De paaien maakte de eerste andere drie minuten, van Bobbel de tweede. En dat was een paar minuten voor tijd. PSV kwam al heel vroeg, dus op voorsprong. Maar pas in de laatste minuut kwamen de Eindhovenaren op 2-0. Daarom bleef VVV-speler Marcel Zijp hopen op een goed resultaat. Ja, ik, eh, ik moet zeggen, ik denk dat we hier meer verdienden eigenlijk. Uh, ik denk dat PSV niet het beste te doen was, om uh, maar zo te zeggen. En uh, ik denk de tweede helft hebben we eigenlijk gewoon goed gespeeld. En uh, hadden we een paar kansjes, maar ja, dan moet je, moet je ze afmaken. En uh, van, je weet, je krijgt niet uh, een handenvol kansen hier. En uh, ja, dan vliegt er in de laatste minuut nog even in. Maar uh, dat is meer voor de statistieken. Maar ik denk dat we hier uh, zeker meer verdienden. Dat het lang spannend bleef, kon PSV zichzelf verwijten. De drie punten waren voor Eindhoven. Ook al was het publiek niet de grote winnaar van de avond. Trainer Dick Advocaat? Uh, men verwacht natuurlijk al, gezien de uitslagen van de voorgaande wedstrijd, dat je iedere wedstrijd met 6-7-0 kan winnen, maar dat was niet zo. We begonnen goed met 1-0, een paar goede kansen, maar daarna was het een hele vlakke wedstrijd. En, uh, maar een mindere wedstrijd te winnen is ook belangrijk, vind ik. En uh, het, was, het, was, het was moeizaam, laat ik het maar uitdrukken. En dat het spel van PSV niet oogstrenend was... maakte de Vrede Speler helemaal niks uit. Na een lang blessureleed mocht Ola Toy van hun invallen. Het half uur dat de Zweed speelde kan hij maar op één manier beschrijven. Ja, was mooi. Mooi. Maar ja, dit is uh, heel lange tijd geleden. En, uh, maar was mooi. Dan FC Twente-Ajax, dat werd 0-2, dat was ook de ruststand... de doelpunten van Moisander en Al de Wereld. U hoort daarover straks nog interviews. NAC Heerenveen werd 1-2, uh, alle goals vielen naar rust. Het werd eerst 1-0 door Goedelje en 1-1 en 1-2 door Finn Bokasson. NAC leek de goede reeks in 2013 te kunnen voortzetten... helemaal na het keeper van NAC, Jelle Terauwelaar... Een, een kwartier voortijd een strafstop stopte van Finn Bokasson... bij een 1-0 voorsprong voor NAC. Ja, maar voor een keeper zijn dat natuurlijk de momenten om, om, om een ploeg er doorheen te slepen. En, en, en dat voelt lekker. Ik denk dat het hetzelfde aanvoelt als een spits scoort. Dit is onze slechte wedstrijd na, na de windstop. Uh, het, het kan een keer gebeuren, omdat we de laatste tijd goed bezig zijn. Alleen ik vind wel, ik vind wel jammer dat we vandaag hebben vloggen, want we hadden vandaag goede zaken kunnen doen. Ja, de meest besproken speler was dus Alfred Vindbokasson. Gelukkig voor kon konden IJslanders zich nog herpakken na die gemiste strafschop. Ja, natuurlijk. Uh, direct na de penalty denk je dat uh, alles zit tegen uh, deze avond. We hebben heel slecht gespeeld, de eerste 17 minuten, maar vanaf daar hebben we de wedstrijd domineerd. En uh, ja, als ik ervoor gezegd, je moet altijd als een spits positief blijven en, en wachten op je kansen. En, en uh, ja, het komt en uh, gelukkig uh, twee keer. Ook voor zijn trainer uh, maakte Finn Bogersson het helemaal goed... met die twee goals die gemiste strafschop. Maar volgens uh, Marco van Basten is de overwinning niet alleen te danken... aan het toorinstinct van de IJslander. Doordat wij als ploeg ook uh, sneller en, en beter gaan spelen... dan komt hij ook beter tot sluiting. En, uh, in het begin had hij, vond ik, wel heel veel moeite... met, uh, met Luix en met uh, ja, En dan weet hij toch op de ene of andere manier... weet hij zo te draaien dat hij twee keer ze te slim af is. En uh, ja, dan... Uh, dan is het wel frappant hoe hij dat toch elke wedstrijd weet te, te, te, te regelen. Pax Zwolle tegen Willem II werd 2-0 bij de vielen naar rust... en waarde van Valpoort en Klieg. Een belangrijke overwinning voor Zwolle in de onderste regionen van de divisie. En afgezien van de bekernederlaag tegen PSV... is dit weer een goed resultaat voor het team van Ard Langeler. Nou ja, je moet het wel altijd relateren naar de tegenstander die je hebt gehad nu. Dat is de nummer laatste. Ze staan nu 12 punten onder ons. Dat zou niet voor niks zijn. Uh, ik denk dat we negen wedstrijden voor het einde uh, een prima balans hebben. Dat we, het inderdaad lijkt dat we geen laatste gaan worden. En, uh, er zijn een hoop ploegen om ons heen, uh, ook wat gerenommeerde ploegen. Dus dat is uh, alleen maar prettig en uh, ja, we moeten doorgaan op deze voet. Voor Willem twee komt degradatie met de week dichterbij. Het duel met Zwolle was juist een wedstrijd voor het team van Jurgen Streppel... om aan te haken bij VVV. Want die twee clubs staan volgende week tegenover elkaar. Ja, natuurlijk wordt het met de week moeilijker... omdat je nu nog maar negen wedstrijden hebt, volgens mij, om het uh, om tijd te keren. Uh, wij bekijken het van week tot week. Dat hebben, dat hebben, we, dat hebben we elke week gedaan. En, uh, VVV is gewoon een cruciale wedstrijd. Uh, dat wisten we van tevoren. Maar hadden we hadden wel graag wat dichterbij willen zijn... om daar wat meer, uh, ja, wat, meer, uh, wat meer druk op te zetten. Helaas uh, mocht dat vandaag niet zo zijn. Ja, een Strepper van Willem II... dat het duel met VVV een cruciale wedstrijd noemt. Maar onderin... Willem 2, 14 uit 25. En daarboven 8 punten verschil. VVV met 22 uit 25. Daarboven Roda, ook 22, maar dan uit 24. Roda speelt morgen nog thuis tegen Groningen. En daarboven weer RKC, 23 uit 24. AZ, 25 uit 24. En daarboven Pek Zwolle, inmiddels dertiende dus. 26 uit 25. En hoe is het dan aan kop? Nadat gisteren al Vitesse met 2-0 van FC Utrecht won. Eerste PSV, 53 uit 25. Ajax heeft er 51 uit 25. Vitesse 48 uit 25. Feyenoord heeft er nog één te goed. heeft er 47 uit 24. Speelt morgen uit eh, tegen NEC. En FC Twente is vijfde. heeft er 44 uit 25. Dan nog even het volledige programma voor morgen. Om half 1 NEC Feyenoord. Om half 3 RKC AZ en Roda tegen FC Groningen. En om half 5 ADO tegen Herakles. En wij gaan uh, terug naar Twente Ajax. Uh, Joep Schreuder praat met de trainer van Ajax. Oh, nee. Ah, we gaan uh, praten met uh, Tony Alderweeld. Tony Alderweeld, alvast. Uh, nee, dubbel proficiat. Ja, dankjewel. Niet iedereen weet het, maar je bent ook nog jarig geworden vandaag. Knepen jullie hem vooraf? Nee, we hadden vertrouwen. Alleen uh, <kijf> moet je scoren, denk ik. Dat was het de laatste week. Het, uh... Het maken mensen, denk ik. En uh, ja, nu uh, scoor je eigenlijk vrij snel door de Niklas. Fantastisch schot, denk ik. Ja, en dat geeft heel vertrouwen, denk ik. Ja. Het feit dat de verdedigers scoren, blijft een verhaal. Jij ook. Uh, maakt het eigenlijk wat uit? Nee, kijk, het maakt niet uit wie je scoort. Maar uiteindelijk zijn de is wel om doppen te maken. En als zou uh, kunnen helpen, dan uh, doen we dat graag. Ja, Toby. Het ging de laatste weken niet zo goed. Bijna een sportieve crisis. Je kunt zeggen we domineren. Maar ja, je moet ook winnen. Hè? Europa League, bekerfinale is er dan toch ook twijfel bij jou, bij Ajax? Kan toch? Ja, maar dat is zeker niet. Ik zeg, het zou erger zijn als we heel slecht zouden voetballen. Geen kansen creëren en uh, ja, dan zit je echt in een crisis. Alleen nu haalden we geen resultaat en het is, dit is zo belangrijk. Hier nu uh, haken we aan en dan uh, kunnen we weer, uh, weer van week tot week leven, denk ik. En uh, daarom is, uh, ben ik heel blij dat we hier uh, 0-2 begonnen. Volste vertrouwen is daar. Negen wedstrijden nog om weer kampioen te worden? Ja, daar gaan we natuurlijk al voor. Uh, we wisten hoe belangrijk dit was. En als je ziet hoe de focus was vandaag. Fantastisch, denk ik. Als we nu uh, elke week dat kunnen op opbrengen, dan uh, maken we ook kans. Maar het wordt lastig. Die trainer tot slot, die zal nooit tevreden zijn. Die zegt 0-2, dat had 0-5 moeten zijn. Hoe denk je daar als speler over? Dat je ook wel eens denkt, het is toch goed zo? Nee, nee, ik denk dat we het sneller op slot kunnen gooien. Natuurlijk als, als zo'n bal verkeerd valt met hun lange ballen... dan uh, wordt het 1-2 en dan, uh, ja, dan ga je nog een beetje met de billen knijpen natuurlijk. En, uh, en als je dan 0-3 kan maken, dan ben je meer gerust. Maar okay, we zijn gewoon blij met die drie punten. Toby, al de wereld te maken van de tweede goal van Ajax tegen FC Twente. 2-0 werd het ook voor de Amsterdammers. We praten ook na nou met Frank de Boer, de trainer. Proficiat, met resultaat en met het spel, vraagteken... Met het spel ook, denk ik, ja. Ik denk dat we de herenmeester waren vandaag. En ik denk dat Twente mag van geluk spreken dat het maar 2-0 is geworden. Je bent toch altijd kritisch? Dan denk ik, oh, dan gaat hij zeggen dat het 0-5 moet worden. Of ben je daar toch wel tevreden over, over alles? Nee, maar kijk, het is wat we eigenlijk de afgelopen week al steeds zeggen. We vallen steeds in herhaling. Je moet gewoon die kansen afmaken. Maar het vertoonde spel is wel gewoon heel goed. En vandaag misschien nog wel beter dan daarvoor. Ja, ook ondanks het veld natuurlijk, want het niet heel makkelijk was. Maar de, desondanks uh, waren we steeds uh, aanspeelbaar. En kwamen we er onder de druk uit uh, wanneer het moest. En soms moest hij gewoon uh, blind naar voren. Maar uh, we hebben allemaal goede keuzes gemaakt. En ik ben uh, ja, zeer tevreden hoe we gespeeld hebben. En ook zeg maar, jongens zoals uh, Pauls die afgelopen woensdag samen met uh, Sjeunen... Uh, die uh, 90 minuten hadden gespeeld en nu uh, weer uh, een fantastische wedstrijd op de mat liggen. En dat de verdedigers scoren, is dat een verhaal? Of maakt jou ook niks uit? Nee, ik zei al in, uh, oh, in de dat... duckout: duck uh, het kan me helemaal niet schelen wie ze erin tikt, als we maar winnen. Dat is ook de filosofie: vertrouwen hebben in je spits, dan komt dat ook vanzelf. Klopt dat? Dat komt zeker goed. Dus tevreden met het resultaat, maar ook met het spel. Nog negen finales, de eindsprint van de Boer. Als we negen winnen, zijn we kampioen. <laughs> oh, oh. Ja, dat is zo. <laughs> ja. kan ik niet, kan ik geen spel tussen krijgen, meneer de Boer. Het zijn negen finales, ja. En dat zijn Frank de Boer, de trainer van Ajax. Dat is met 2-0 van Twente rond. Twee man van Ajax hebben gehoord, nu eentje van Twente. Leroy Ver. valt niet mee om uh, speler van Twente te zijn deze dagen. Deze maanden. Nou, Ik ben wel trots om uh, speler van Twente te zijn. Alleen uh, ja, de resultaten zeggen heel iets anders. Probeer mij nou eens mee te nemen in ons allemaal. Waar ligt het aan? W wat is er aan de hand met Twente? Ja, als, als, ja, als, als, wij, het, uh, als wij het wisten, dan had het het omgedraaid. Maar ik denk dat ook een... Uh, een stukje aan vertrouwen is natuurlijk. We hebben, we hebben heel veel wedstrijden nu uh, punten laten liggen. We geen wedstrijd gewoon in 2013. Uh, dus ja, dat is, voor Twente is dat niet, uh, niet goed. Je ziet dat, dat er veel goede wil is. Hè? De, de wil is er om er wat aan te doen. Maar het vertrouwen mis je in de wedstrijd. Kun je daar voorbeelden van geven? Is dat ook een aanname die niet goed gaat? Ja, aannames. Uh, verkeerde ja, verkeerde pas die we spelen. Gewoon de makkelijke en simpele dingen die, uh, die verkeerd gaan. Ja, daar, daar kan je snel merken dat het uh, dat vertrouwen uh, ja, een beetje ontbreekt. Jouw eigen rol, had ik het idee dat hij meer in de rol van Brahma uh, zat. Dat was niet makkelijk voor jou. Je wil naar voren. Ja, klopt. Uh, ik denk dat daar ook mijn kracht ligt. En, uh, ja, vandaag uh, ja, moest ik eigenlijk deze rol vervullen. En, uh, de trainer zag dat ik, het, uh, dat ik het wel goed kan, alleen uh, ja, vandaag was het uh, wederom niet goed. Over de trainer gesproken, McLaren weg, uh, dan komt Scheude, schok of niet. Kun je één dingetje aangeven wat er een beetje veranderd is? Ja, de training is gewoon heel duidelijk. Uh, ja, de antrainer was natuurlijk ook duidelijk, maar uh, Alfred Schreuder is ook gewoon, uh, gewoon heel duidelijk. Uh, hij zei wel dat uh, dezezelfde lijn vast, vast zullen houden. En, uh, ja, dat, dat zijn we, gewoon, uh, we zijn op weg om, uh, om proberen de punten te pakken. Komen jullie eruit, Leroy? Ja, met, uh, met deze selectie moeten we er zeker uitkomen, maar in, uh, ja, de vraag is wanneer. We hebben ook nog de nieuwe trainer van FC Twente, Alfred Schreuder. Alfred Schreuder, jouw analyse bij jouw debuut. Uh, nou, over het algemeen denk ik. In het begin was er, leek er niet zoveel aan de hand. Totdat de 1-0 viel. En ik denk dat we daarna het, wel de grip helemaal kwijt hebben geraakt op de eerste helft. En uh, was Ajax beduidend beter in, in balbezit en uh, ook in uh, balverlies. Ben je daarvan geschrokken? dat je op geen enkel moment deze 90 minuten grip hebt gehad op de wedstrijd? Nou, we hebben het vaker gehad als we een tegemoet kregen... dat we onrustig werden. En dat gebeurde vandaag weer. En, en, en dat is jammer. En dan komt het team te ver uit de kaart spelen... en tegen een goede ploeg als Ajax is dat, is dat lastig. Als ik jou beluister tussen de woorden... dan hoor je toch gewoon het gebrek aan vertrouwen. Er is goede wil, maar ja, zonder vertrouwen... dan, dan komt de tactiek ook niet uh, naar buiten. Zie je dat ook zo? Ja, dat is ook zo. Maar uh, ik heb net ook aangegeven... De, we missen een aantal spelers. En, uh, en onze spelers die, die dan uh, belangrijk zijn in, in het spel vandaag... die waren ook niet goed genoeg. En, en, en zo simpel is het natuurlijk. Alfred Schreuder, Hij nam van de week het Trainerschap over bij FC Twente. Max van Wezel zit klaar om met het oog op morgen te presenteren. En morgenmiddag om twee uur is langs de lijn weer terug met Twan en Tom. Tot dan.